10 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal.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 Het aantal mensen dat na drugsgebruik op de spoedeisende hulp belandt... is de afgelopen vijf jaar met 45 procent gestegen. Van 4.000 in 2008 naar bijna 6.000. Dat komt vooral door de enorme toename van het aantal GHB-gebruikers... blijkt uit cijfers van het adviesbureau Veiligheid NL. Na behandeling op de eerste hulp moet een derde van de patiënten worden opgenomen. Nederland heeft de bankgarantie voor het vrijgeven van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise afgerond. Er is een garantie van 3,6 miljoen euro afgegeven aan Rusland. Het internationaal zeerechttribunaal bepaalde vorige week dat Rusland het schip en de bemanning moet laten gaan als Nederland voor 3,6 miljoen euro garant staat. Greenpeace gaat ervan uit dat Rusland het schip en de bemanning nu inderdaad laat gaan. Luxemburg heeft een nieuwe premier. Het is de liberaal Xavier Bettel die de coalitie aanvoert... van liberalen, sociaaldemocraten en groenen. De regering wordt waarschijnlijk op 4 december beëdigd... door groothertog Hendrik van Luxemburg. De christendemocraat Jean-Claude Juncker... neemt na 19 jaar afscheid van het premierschap. De christendemocratische partij die de politiek in Luxemburg... 30 jaar domineerde, zit de komende jaren in de oppositie. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met hagel en windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig uit west tot noordwest. Vannacht een enkele bui bij minima tussen 3 en 7 graden. Morgen soms zon, maar ook een enkele bui. De wind neemt af en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Geen files, maar wel slecht nieuws voor treinreizigers rond Schiphol. Want het treinverkeer ligt daar stil op last van de brandweer. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Goedenavond. Op Vrijveld Eindhoven keerde PSV terug van het teleurstellende uitstapje naar Bulgarije. In de Europa League moest de ploeg van Filip Cocu opnieuw een nederlaag slikken. Toch staat de positie van de trainer, volgens technisch directeur Marcel Brands, niet ter discussie. Nou, kijk, Philippe is ook degene die de eerste twee maanden fantastisch aan het voetballen kreeg met zijn staf. Dus ik heb ook alle vertrouwen in dat Filip dat ook weer voor elkaar gaat boksen. Straks hoort u ook de reactie van Filip Cocu op de situatie. En we kijken natuurlijk vooruit op de volgende test, de uitwedstrijd in Arnhem is de stemming een stuk vrolijker. Vitesse is de trotse koploper in de Eredivisie en treft sportclub Kambuur. Volgens Marco Vajonovic moet zijn club normaal gesproken... ook na dit duel lijstaanvoerder zijn. Als wij goed presteren en uh, volledig gefocust zijn... en 100% geven van onszelf inzet, concentratie tonen... dat wij moeten winnen thuis. En dat zijn we ook verplicht aan, aan de supporters en aan onszelf. De schaatsers zijn aan hun derde reeks wereldbekerwedstrijden begonnen. Dit weekend is Astana het decor. En in Kazachstan maken we ook weer kennis met Annette Gerritsen. De sprintster ontbrak anderhalf jaar op dit niveau. Maar haar comeback was geen succes. Twee valse starts resulteerden in een disqualificatie. Ja, het is gewoon mijn eigen schuld. Ik moet gewoon stilstaan. Ik weet donders goed hoe dat moet. En uh, ja, dat deed ik niet. Tot 11 uur is dit langs de lijn. En eerder vanavond hoorde u al dat. Twente met 2-1 ron van won van uh, Rode JC... in Limburg nog wel. Het kostte wel moeite, geloof ik. Raakt nog niet mee. Ja, als je alle plussen en minnen op een rijtje gaat zetten, dan kom je misschien op een overwinning uit voor FC Twente. Maar een uh, matige eerste helft van de ploeg uit Enschede. Die gelijk kon, uh, kon komen in punten met uh, Vitesse, dat blijft uh, lijst aanvoeren, omdat het dit weekend nog niet in actie komt uh, of kwam, dat doet het pas later uh, tegen, tegen Kambuur. Maar uh, ja, het is allemaal niet, niet groot, het is in een wat te laag tempo. Dus de spelers die de bal moeten krijgen, bijvoorbeeld Tadic, die zie je dan niet. Uh, dan is het moeizaam en dan kan Roda het initiatief in de wedstrijd pakken. En bovendien de score openen, dat, dat doet het na 39 minuten. Via een goal van Hupperts, een kopbal van, van dichtbij. Heel makkelijk de passeeractie van Van Peppe. Terug in het elftal na zijn schorsing de linksback. Geeft voor één beweging en hij is Rosales kwijt. Maar dan zie je wel dat Twent in de tweede helft toch denkt... van ja dat kunnen we niet over onze kant laten gaan... We zijn een goed elftal. We hebben uh, ambitie dit seizoen. Uh, Twente kan met de beste mee, hoewel uh, iedereen zijn punten laat liggen. Maar Twente gaat beter voetballen, schakelt een tandje hoger... en maakt dan na 70 minuten gelijk via Castaños. Hele mooie, soepele combinatie op de linkervleugel. Blijkt dan wel buitenspel te zijn van Tadic. Die wordt aangespeeld door Moktar. Had overigens een, een basisplaats ten koste van Egan... Uh, Thadis terug op Mokhtar en dan de goal van heel dichtbij van Castaños. Had eigenlijk niet mogen tellen, maar zie het maar. Niemand zag het in het stadion, de scheidsrechter miste het ook. En uh, dan gaat de bal er dus in. En tien minuten later is het zelfs 2-1 door Promes. Die raakt wel geblesseerd bij die actie. Loopt met zijn knie aan tegen de doelman van Roda. Nou ja, dan valt hij op de grond. Twente moet Egan inbrengen en weet het dan over de streep te trekken. In blessuretijd zelfs nog een bal op de binnenkant van de paal van Flederis. Die moet schieten met zijn rechterbeen. Dat is niet zijn allersterkste been. En zo zijn er nog wel meer kansen. Een vrije trap van diezelfde Flederis. Een kans voor pluim op aangeven van Flederis, de aanvoerder. Van Roda JC, die bal stuitert dan, uh, geschoten met een stuit, stuitert net over de lat heen van, van FC Twente. Dus nou ja, vooruit maar een verdiende overwinning van FC Twente op basis van een, een veel betere tweede helft. En eindelijk kun je dan zeggen, is er eens een grote ploeg, want daar rekenen we Twente natuurlijk nog steeds toe in onze eredivisie. Die dan toch een lastige, moeilijke, pittige uitwedstrijd, uh, geef er een, een naam aan, bij Roda in dit geval weet te winnen. Dat is winst in dit geval voor FC Twente. Niet officieel de koploper omdat uh, Vitesse dus nog moet spelen. Wel een beter doelsaldo, dus doet Twente weer helemaal mee. En kan het gaan kijken wat de concurrentie dit weekend doet. Maar uh, ja, je zei al, het ging niet helemaal soepel. Nou, dat lijkt me een terechte conclusie na vandaag in, in Kerkraden. Dat zei niet Meijer. Met een flinke kater keerde PSV terug uit Bulgarije. De 2-0 nederlaag tegen Ludo Gorets betekent weliswaar niet het einde van het Europa Cup-avontuur. De toch al kwetsbare ploeg van Filip Cocu kreeg wel weer een nederlaag voor zijn kiezen. Vanmiddag, net na de landing op Eindhoven Airport, meldde de selectie zich weer op het trainingscomplex De Hertgang. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Klein beetje Daar is de bus van PSV. En de spelers stappen uit op het parkeerterrein bij trainingscomplex De Herdgang. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het goede middag is nog net van de leden van de technische staf. Philip Cocu, Ernest Faber. De meeste spelers kijken strak voor zich uit. De blik op serieus. Niet zo gek. De koppen in de kranten logen er niet om vanochtend. Sof in ijskoud sovia voor onmachtig PSV. Grote Sof-PSV in Sovia. Ja, en dan zal je maar Filip Cocu zijn en toch maar weer moeten aanschuiven voor een verhaaltje. Uh, ik zit hier om uh, vooruit te kijken naar uh, Feyenoord. Ja. Nou, eerst maar eens even terugblikken op die wedstrijd van gisteren. Cocu liet in Bulgarije al weten niet zo blij te zijn met de instelling van zijn spelers. Kijk, er moet wel iets uit jezelf komen. Uh, naar boven komen om in ieder geval, als het voetbal het niet gaat, uh, echt alles, maar dan ook alles aan te doen. Om een team te helpen om tot een goede prestatie te komen. En, uh... Ik denk dat we daar een aantal wat meer uit kunnen halen. En dus kondigde hij veranderingen aan in zijn ploeg. Het belangrijkste is nu, hoe kom je hier uit? Uh, nou, en daar zijn we natuurlijk over bezig. Aan de ene kant wil je daar vertrouwen aan geven aan een team, vastigheden creëren. Maar een aantal basisprincipes moeten ook goed zijn. En als die niet goed zijn, dan, uh, dan zijn we misschien genoodzaakt om wat te veranderen. Maar wat dat nou concreet betekent voor het elftal? Nou, daar wil ik uh, nog niet echt voor, vooruit op lopen... Uh, Aangezien nou, we alleen morgen nog hebben om een, uh, om een voorbereidende training uh, af te werken op de wedstrijd tegen Feyenoord. Dus hou ik dat nog even voor, uh, voor onszelf. De kranten oordeelden ongekend fel over gisteravond. De Volkskrant sprak van onvolwassen, onprofessioneel gedrag. Bruma speelde als een net beginnende prof. Rekik als een pupil. En Toyvonen met een uitstraling van... Kan mij het schelen. Tja, Ola Toyvonen, hoe moet het nou verder met hem bij PSV? Wel blijven, niet blijven? Ja, nou ja, Ola heeft eigenlijk al een tijd geleden aangegeven... dat hij uh, ja, helemaal niet van plan is om de club transfervrij te verlaten. Nou, zij, hij is van zaakbenemen gewisseld. Dat heeft uh, volgens mij ergens in september plaatsgevonden. Dat heeft ook invloed gehad op uh, de gang van zaken. Ja, ik, uh, naar mijn uh, verwachting uh, zal hij... In de winterstop een, een jaar gaan bijtekenen. of er moet een goede optie voor hem komen. zodat hij nog een mooie stap kan maken in, in zijn carrière. Niet transfervrij, wel te verstaan. Nee. Dus in de winterstop is het of een jaar bijtekenen. of vertrekken met transfersom. Maar ja, wat moet je met een speler die zich zo profileert als Stoijvone gisteravond? Moet je die wel willen behouden? Als iemand een, een slechte wedstrijd of een minder wedstrijd speelt. is het wel heel makkelijk om te zeggen. Weg, hè. Dan, dan, dan, dan kunnen we, denk ik, iedereen speelt wel eens een slechte wedstrijd. Uh, goede wedstrijden en minder goede wedstrijden spelen. Wil heel kort door de bocht iemand meteen de laan uit te sturen, lijkt mij. Los van Ola Toyfonen stuurt Cocu wel aan op versterkingen in de winterstop. En dan moet je dus niet denken aan onervaren jonkies. Nou, het zou uh, zeker niet uitgesloten dat, uh, dat er in de winterstop uh, versterking komt. Dan zal het uh, wellicht niet een jongen van 18 zijn die erbij komt. We zien de balans al in het team dat we veel jonge jongens hebben. Dus dan uh, ligt dat niet voor de hand. Harde conclusies in de krant. PSV schopt geen deuk in een pakje boter. Aftakeling met Cocu die hoofdschuddend langs de lijn staat. Zo ziet zwijgzaam Leiden eruit, aldus de Volkskrant. Ja, hoe kijkt je eigenlijk aan tegen zijn eigen functioneren? Nou, je kijkt natuurlijk wel... Natuurlijk moet je ook naar jezelf kijken. Uh, kritiek is logisch. Hè. Uh, als het minder gaat bij een club... Uh, dan uh, krijg je kritiek. Nou, dat is als speler trouwens ook zo. Dus daar lopen we ook niet voor weg. En ik kan ook uh, zeker uh, in de spiegel kijken naar mezelf. Uh, en dan moet je nog een, uh, een stapje extra gaan doen. En, en de schouders eronder zetten, rug rechten. En nog meer doen dat je voorheen deed... Om, uh, om het tijd te keren. Dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor mij of de hele technische stof. Uh, niet met de pakken neer zitten of uh, onder een bureautje duiken van nou het lukt. Nee, dan kom je er zeker niet uh, tot omkeren. Doorgaan, stug doorgaan en een voorbeeld nemen aan Ajax. Want dat liet eerder deze week tegen Barcelona zien dat een voetballever er ook ineens heel anders uit kan zien. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, als je vier wedstrijden geleden keek uh, hoe Ajax ervoor stond, daar speelden zij ook niet... Uh, niet goed, het lukt allemaal niet. Uh, en dan kan het tij in uh, twee weken tijd eigenlijk helemaal keren. PSV-trainer Philippe Cocu blijft dus optimistisch. De vraag is of dat ook geldt voor zijn directe baas, technisch directeur Marcel Brans. Want die is uiteraard niet tevreden over het spel. Nee, dit is PSV uh, onwaardig, hè. laten we duidelijk zijn. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik kan niet zeggen dat die jongens niet willen. Uh, je merkt wel dat, dat zij er ook onder gebukt gaan. En uh, nou, ja, die schroom moeten ze uiteindelijk weer van zich afgooien. En, uh, ik heb van de week ook ergens gezegd, uh, afgelopen zaterdag, maar ook gisteren staan er toch uh, tien internationals in het veld. Die zijn geen uh, internationals geworden omdat ze toevallig bij PSV zijn, maar omdat ze dat uh, kwaliteit hebben laten zien. Nou, en die, uh, ja, dat zal zo snel mogelijk weer bij, uh, bij ieder individu naar boven moeten komen. Ja. Een trainer is daar, hoe je het weet of keert, verantwoordelijk voor. CoQ beginnend coach op dit niveau. Uh, ik neem aan dat je ook ja, zorgen maakt over zijn functioneren momenteel. Nou, en kijk, Filip is ook degene die uh, de eerste twee maanden fantastisch aan het voetballen kreeg met zijn staf. Dus uh, ik heb ook alle vertrouwen in dat Filip dat uh, ook weer uh, voor elkaar gaat boksen. Maar dit is iets anders, hè? Je spreekt nu echt over crisismanagement en, en uh, groepsprocessen om, om, om dat weer op de rol te krijgen. Ja. En dat is voor hem allemaal nieuw. Ja, dat is nieuw. En uh, nou ja, oké, okay, dat hoort uh, wellicht ook bij de ontwikkeling van Filip als coach. Maar oké, okay, van de andere kant neemt hij zijn ervaring die, die hij uh, als voetballer heeft natuurlijk mee... In, uh, en heeft hij dat waarschijnlijk ook vaker meegemaakt. Dus te, daar hebben we al vertrouwen. krijgt je de tijd ook om daar aan te sleutelen? Want ja, uh, komend weekend Feyenoord uit. Ja. De druk wordt groter en groter. Ik bedoel, komend weekend is een hele lastige wedstrijd. Je kunt daar heel makkelijk verliezen. Ja. Dan wordt de druk nog groter. Ja, maar dat weet je. Als je uh, jij kijkt alleen naar zondag. Als je nog wat verder kijkt, dan krijg je Vitesse en Utrecht eruit. Dus uh, dat is geen makkelijk programma. Maar oké, okay, we zijn een, een weg ingeslagen. Die, die moet je niet gaan onderbreken als, als er een periode is waarin het minder gaat. We moeten alleen met z'n allen proberen de schouders rond te zetten om dat te keren. Dus jij zegt hierbij dat CoQ 100% de tijd krijgt en die gaat sowieso het seizoen afmaken? Tuurlijk. Wat voor ellende, jou kwam er nog te wachten staan? Ja, nee, dat, dat is geen enkel issue. Nou ja, goed, je zit ook met een achterban. Hè? En bedoel, we praten hier wel over PSV. Ik bedoel, jullie, jullie hebben uitgelegd aan de supporters... Het, het is een overgangsjaar, we moeten bouwen, het is een jong team. Maar... Er is absoluut een ondergrens en momenteel zit je daar ver onder. Tuurlijk, je kan bij PSV nooit praten echt over een overgangsjaar in de zin van dan doen we even nergens aan mee. Dat, dat, dat gaat niet, dat werkt niet. Dus dat roepen we ook niet. Alleen ja, we hebben laten zien in het begin wat de mogelijkheden zijn. Ik heb toen niet Hosanna geroepen omdat het een hele korte termijn nog was. Nou, je merkt wel dat er vier, vijf belangrijke spelers er na een hele lange tijd niet zijn. Ja, dat voelt men wel in de ploeg. Dus, wat dat betreft, zullen we ook moeten kijken of we in de winterstop daarin uh, iets moeten doen. Ja, mogelijk uh, andere spelers aantrekken, bedoel je? Ja, kijk, ik ben normaal niet zo'n type van om in de winterstop hele rare dingen te doen. En dat zullen we nu ook niet doen. Maar je moet ogen uh, ook niet sluiten voor hetgeen wat er nu bij PSV uh, gebeurt. En, uh, dus als we dat uh, nou ja, kunnen repareren met één uh, of twee versterkingen, dan moet je daar uh, serieus naar kijken. Moduro is bijvoorbeeld beschikbaar. Ja, ik krijg heel veel namen door. Okay. Goed, ja. Komendiek is fijn En het is onrustig. En, en, uh, ja, wat moet PSV doen? Wat moet er gebeuren? Een overwinning uiteraard. En dan heb je weer wat lucht. Maar ja, ik, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Nou ja, dat is denk ik uh, misschien het voordeel wat je hebt. Dat weinig, weinig mensen het zien gebeuren. En het uh, uh, belangrijkste is dat de groep dat wel ziet gebeuren. En, en dat het ook laat gebeuren. Ja, dat is de enige rem remedie om, uh, om uit, dat, uh, uit dat dal te komen. Is, uh, is weer punten pakken. En ja, een betere wedstrijd kun je dan niet hebben. Na, zeker na een Europa League wedstrijd. Kan je beter zo'n wedstrijd hebben, denk ik dan wellicht uh, op papier makkelijkere tegenstander. En dat zei Marcel Brans, de technisch directeur van PSV. We gaan het hebben over hockey. Want er was vanavond een volledig ja. programma bij de mannen. Het laatste programma voor de winterstop. Tim Steens, eh, jij koos de wedstrijd met eh, ja, zeg maar gewoon de minste goals hè, van vanavond. <laughs> ja, klopt helemaal, Ronald. Uh, Amsterdam Bloemen eindigde in 1-1. Wel een hele mooie wedstrijd. Uh, voor het publiek hier toch redelijk opgekomen. Ondanks het slechte weer en de kou hier vrijdagavond. En uh, ja, het programma vrijdagavond is omdat morgen... jong oranje weggaat naar India. Want daar gaan ze spelen de WK voor uh, junioren. En dat begint, uh, ik dacht, 5 december. Dus ze gaan uh, morgen al weg. Vandaar deze uh, programma op uh, vrijdagavond. We gaan en, even en dit programma kijken. heeft niet zoals vorige week bij de vrouwen nog blessures opgeleverd? Uh, niet dat ik weet. Nee. <laughs> in ieder geval niet bij deze Amsterdam Bloemendaal. Uh -huh. uh. Maar Amsterdam Bloemendaal eindigde dus in 1-1. Uh, het werd uh, 1-0 door Roel bovendit. Een mooie tip in uh, maakte hij. En een uh, strafcorner van Rock Oliva van uh, Amsterdam... zorgde voor de 1-1-eindstand. We gaan straks even over de wedstrijd napraten met Jaap Stokman. Voor mij de man van de wedstrijd, want hij keepte er erg goed vanavond. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Verder de uitslagen dan Kampong Den Bos, Maar liefst 9-1 voor Kampong. Ja, Kampong is erg goed op Dreef. Blijf een tweede staan op de ranglijst. Laren Scharwe werd 2-1. Verrassend weer wint. Laren. Het is al de tweede overwinning voor Bert Bunning. sinds hij het overgenomen heeft van Joost Bellaard. Uh, de eerste wedstrijd van Bunnik werd nog verloren tegen de bos. Daarna won hij vorige week van Bloemendaal. En vanavond wint hij dus van Scharweide. En ze zijn gelijk van die laatste plaats af. Dat zien we straks wel in de stand. Pinoquet Heur die eindigt in 1-1. Tilburg-Oranje zwart 0-3. Oranje zwart blijft koploper. En Rotterdam HGC. De andere topper werd 2-1 voor Rotterdam. Ja, Jaap, ik zei het al, voor mij de man van de wedstrijd, want het ging lekker alleen, ja, met het gelijkspel schiet jullie niet zo heel veel op, hè? Nee, klopt. Nee, op zich ging het goed, maar uh, nee, we schieten er echt helemaal niks mee op. Uh, we staan zesde en we hebben uh, nu uh, inmiddels uh, één punt achterstand op nummer vijf en uh, twee op de nummer uh, vier. Dus uh, ja, we schieten er niks mee op. We komen niet uh, verder. Wat was het voor wedstrijd voor jou, zo'n vrijdagavond? Want ja, het is toch apart, hè? Het is met licht en niet heel veel toeschouwers. Nee, het is uh, eigenlijk het klassieker van het, uh, van het hockey. En dan is het toch jammer dat je die op, op vrijdagavond in het donker uh, uh, moet spelen. Maar uh, ja goed, uh, uiteindelijk moet je toch die knop omzetten en moet je gewoon uh, presteren hier. Ja, ik denk dat je best wel teleurgesteld bent. Want jij keept, ik zei het al, een hele goede wedstrijd. En dan toch gaat die bal er nog in hè? Wat laatst. Ja, nou ja, ik, ja, ik voel al wel dat zij uh, gingen drukken. We stonden 1-0 voor. En dan, uh, dan voel je ze komen en uh, ze kregen al wat, ook wat kansjes. En uh, ja, ik geloof de, de vierde of de vijfde corner, uh, ja, die, die prikken, ze, prikken ze binnen uit de rebound. En uh, ja, dat is vervelend. Ik, ja, ik voelde al wel aankomen dat ze, dat ze zouden komen. Maar ik had toch gehoopt dat wij op die 1-0 de 2-0 konden maken. Maar dat uh, lukte helaas niet. Ja, ik zei al, je kiept er goed vanavond. Lekker, je bent lekker in vorm. Het moet ook wel, want uh, je hebt een druk programma straks in januari. Ja, ja uh, nou niet alleen in januari. Uh, nee, toch? Het het uh, nou, loopt tot nu toe, uh, tot en uh, met juni natuurlijk, de WK. Maar uh, in januari, januari hebben we de Hockey World League in, uh, in India. En uh, ja, eigenlijk zijn alle pijlen vanaf nu daarop uh, gericht. Ja, dat is de Hockey World League finale, zeg ronde vier. Maar daarna, jij blijft in India, want je gaat in India Hockey League spelen. Dat duurt, die duurt nog een maand. Ja, klopt. Ik blijf Na de World League blijf ik in India. Dan hebben we even een paar dagen uh, vrij. En dan uh, eind januari begint die uh, India League. En uh, dat duurt tot uh, ja, eind februari. Dus dat is, uh, ik zit in totaal uh, bijna twee maanden uh, lekker in India. Ja, is dat lekker? Uh, ja, het is een waanzinnige beleving. Uh, het is, uh, hockey leeft daar echt. En uh, nou, helemaal als je daar aan de Indiase competitie mee mag doen, mm. dat is geweldig om mee te maken. Uh, dus dat is fantastisch. Ik moet wel nog even wennen aan het eten. Want uh, twee maanden reis met kip eten, dat is wel wat anders. Misschien zelf wel meenemen vanuit Nederland. <laughs> ja, uh, potte pindakaas meenemen. Dat zal zeker gebeuren. Ja, nou mis je, als het alles goed gaat, uh, de, hè, als je daar lang kan blijven, de hockey League, mis je de eerste competitie na de winterstop. Uh, belangrijke wedstrijd, want dan speelt Bloemendaal tegen Kampong. Daar heb je met kampong overleg over, of met Lumina overleg over gepleegd, neem ik aan. Ja, dat heb, daar heb ik overleg gehad, over gehad met, met, met Bloemdaal. En uh, ja, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om aan India mee te doen. Mm. En uh, ja, ze vonden het natuurlijk heel jammer, maar zij gunnen mij uh, deze kans. Dus uh, ja, goed, geluk, gelukkig uh, mist Kampong ook hun keeper, want die is dan ook in India. Dus uh, wat dat betreft weegt uh, weer te tegen elkaar op. Hebben jullie wel een goede reservekeeper dan? Wij hebben wel een waanzinnig goede reservekeeper, ook uh, keeper bij Jong Oranje. Dus uh, dat komt helemaal goed. Oké, okay, Jaap, uh, dankjewel. Veel succes uh, straks uh, in de Hockey World League en ook in de... Hockey India League, een druk programma daar in India. En dan zien we je wel weer uh, na de winterstop weer terug bij, uh, bij Bloemendaal. Kijk, het stond nog even naar de stand wat deze wedstrijd heeft uh, opgeleverd. Want ik zei al, oranje-zwart wint met uh, 3-0 van uh, Tilburg. Dat betekent dat zij bovenaan blijven staan met 34 punten uit 14 wedstrijden. Kampong blijft tweede op 32 punten. Rotterdam klimt naar de derde plaats, 30 punten... Amsterdam klimt door het ene puntje. Gaat HGC voorbij bij de ganglijst. 28 punten moet ik zeggen. HGC 27 en Bloemendaal is zesde. 26 punten. Dus het blijft ontzettend spannend... bij die bovenste zes daar. Want er gaan er maar vier door naar de play-offs. Onderaan, ik zei het al, Laren is van de laatste plaats af. Want onderaan staat nu Tilburg, de promovendus. Met vijf punten. Daarboven Laren met zeven. En de tiende is Pinoquet... met tien punten uit veertien wedstrijden. En dat zei Tim Steens. De Hockey World League bij de Vrouwen begint morgen. Voor Nederland. Uh, Nederland... Speelt dan tegen Duitsland en die wedstrijd wordt uitgezonden op nos.nl om half vier morgenmiddag. Al het laatste sportnieuws tot 11 uur. Nos langs de lijn. Met Next to Me. Koen Verwij wordt steeds meer een serieuze kandidaat voor een Olympische medaille op de 1500 meter. Want bij de Wereldbeker zit hij steeds bij de eerste drie. Ook in Astana weer. Tweede werd hij voor Shawnee Davis, maar achter de Russ Met Maaldrink en Verwij. Nu hebben we drie World Cup 500 meter, 1500 meters gehad. En je hebt alle drie kleuren: 1, ja, 2 uh, en 3. Op zich wel mooi. Ik had er vandaag wel uh, liever weer eventjes eentje hoog gestaan, maar uh, ja, het was toch wel een goede race. Tegen Shawnee, rechtstreeks wel. Bij maar jij de... dacht ook: als ik hem win, dan win ik de wedstrijd. Nou, je weet dat het gewoon laaglandbanen hier zijn en uh, ja, dat het hier gewoon wat zwaarder is. En dat dan jongens zoals uh, Juskov, ik, Sphinx en zo en, uh, en Halver dan in het voordeel zijn. Maar uh, ja, Shawnee verdient bij, uh, die verlies bijna nooit een rit. Dus ja, dat moest eerst maar gebeuren en uh, ja, daar win je dan een tweede plaats mee. Want op zich, ja, je wint de tweede plaats, zo zie je dat wel. Ja, nou ja, kijk, ik, uh, ik laat je weer zien dat ik gewoon goed ben, dat ik weer uh, bij de wereldtop hoor en dat is een doel voor mezelf. En dat zijn de stappen die ik wil graag wil maken naar, uh, naar de kwalificatie de Olympische Spelen toe en dan naar de Olympische Spelen toe en uh, ja, dat gaat gewoon goed. En uh, dan hoop ik juist op een Olympische Spelen iets extra's te doen. Want dit was tegen Davis wel een race uit het boekje. Ik veel beter en veel tactischer en veel beter qua loting ook. Kun je het niet hebben. Ja, zeker op een laaglandbaan is het wel mijn voordeel dat ik dan binnen eindig, zeker weten. Maar je moet het wel altijd nog maar doen. En Gianni is een winnaar, die heeft al jaren laten zien dat hij overal weer de kampioen kan worden. Dus hij kan het wel. En, uh, ja, ik heb ook laten zien dat ik het kan. En nu won ik dat van hem daar ben ik heel blij mee. Maar uh, er was er nog eentje voor me en, uh, die moet ik ook nog zien te pakken. Ja, maar toch nog even over dat duel. Uh, in het begin reed Davis ver weg. Uh, weet je dan meteen van, ik kan nog terugkomen. Of denk je dan zelf ook wel van, oeh. Nou, je deelt je race wel een beetje in op je tegenstander, zoals nu. En uh, nou, ik voelde aan een manier van schaatsen. Voornamelijk de, dat ik nog een, anderhalf ronde had gegaan. Dat ik de buitenbocht uitkwam. Dat ik gewoon makkelijker schaatsen als Davis. Hij versnelde niet zo hard bij me weg als, uh, als, in, als in Salt Lake. En uh, ja, daaraan merk je dat je in de laatste ronde gewoon volle bak naartoe kan en door kan. En dat gebeurt ook. Ja, jij uh, hield net een uh, loftrompet over laaglandbanen en Koeferwij. Uh, Sochi, ik bedoel, is dit ook een uitslag die in Sochi zou kunnen? Nou, ik denk dat uh, Jusco vorig jaar al heeft laten zien dat hij, uh, dat hij kan winnen. En, uh, dat heeft hij gedaan en dat doet hij nu weer. Dus. Uh... Ik rijd goed op Heerenveen, Laaglandwaan en uh, doe bewijs nu weer. Dus ik denk het wel. Koeverwijs zei dat. Er was nog een mooie Nederlandse prestatie daar in Kazachstan. Yvonne Nauta pakte brons op de 5000 meter. Haar eerste medaille bij een wereldbekerwedstrijd. En Bert Maalderink ving erop. Wie had je net al aan het telefoon? Uh, uh, Johnny. <laughs> oh, dat dacht ik al, want uh, er was iemand heel lang aan het woord. <laughs> ja, ik had weer niet veel te zeggen, nee. Maar uh, nee, even leuk dat hij uh, gelijk even belde, ja. Wat zei hij uh, met je eerste World Cup derde plaats? Uh, nou ja, ten eerste gefeliciteerd natuurlijk. En uh, nou, gewoon een stabiel niveau. En uh, weet je, die laatste rondjes, uh, nou, dat voelde ik zelf ook wel, die kunnen we gewoon beter. Maar uh, ja, ik had in ieder geval mijn goede slag en mijn goede ritme te pakken. En, uh, dus, uh... Hoe blij is iemand dan? Uh, hoe blij ik ben, of uh, ja, nou, uh... Eerst, ik ben eigenlijk, want gisteren had ik echt even een off day. Dus toen, uh, nou, vanochtend ging het alweer wat beter op het ijs. En nu als je dan gewoon met het podium kan eindigen, ja, dan ben ik gewoon blij. Ik, ja, uh, en toch kun je op een paar manieren naar die derde plaats ja. kijken. Ja, welke, kan, uh, wat bedoel je? Uh, nou ja, dat het net niet, uh, natuurlijk in de B-groep is er ook harder gereden. Maar, uh, dat is zo'n kans, ja. dat en, mee... en ik zit drie seconden boven PR, kijk, zo Precies. kan je het ook bekijken. maar. Als ik even een aanloop kijk. en, uh, nou, en mijn, mijn, mijn techniek was uh, gewoon wel zoals die moest zijn. En dat je dan net niet even niet top, top fit bent. Ja, weet je, maar kan hier gewoon uh, super tevreden mee zijn. Ja, er is ook zo wat. Nu lijkt het net alsof er wat glans wordt weggenomen. Ja. Maar je kunt ook naar het verschil kijken met Sablikova en Peckstein. En dan zit je toch relatief dicht op. Ja, daarom. Dus uh, nee, dat valt maar gas mee. Ja. En uh, dan kun je trouwens nog wat verwachten de komende tijd, want dat wordt nog een uh, Nederlandse broederslag, zusterslag denk ik, richting die vijf kilometer van Sochi op te spelen. Ja, dat wordt een spannende strijd. Dus, uh, maar goed, het, uh, het, is, uh, het is goed voor het, uh, voor het niveau, want uh, nou, je houdt elkaar scherp en uh, niemand kan een steekje laten vallen. Nee, waar, waar we jaren toch zaten te klagen over die vijf kilometer bij de vrouwen, lijken zich nu van allerlei mensen aan te dienen uh, op hoog niveau ook. Ja precies, je zag het al bij de NK, dat uh, sowieso het niveau van de vrouw in het algemeen is gewoon heel hoog. Dus uh, ja, dat is alleen maar goed. Yvonne de Nauta vol zelfvertrouwen natuurlijk. Hoe anders was dat bij Annette Gerritsen. Na anderhalf jaar stond ze eindelijk weer eens aan de start van een wereldbekerwedstrijd. Een nieuw begin na blessures en ander onheil. Maar het werd een klein persoonlijk drama, zoals dat heet.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 ja, het is, het is gewoon super jammer. Ik had hier uh, uiteraard heel graag willen schaatsen. En uh, ja, ik baalde er gewoon ontzettend van. En het is mijn eigen domme schuld. Heb je, je coach al gesproken? Nou, nah, vluchtig. Het was een beetje negeren zag ik uh, ja, wat ik. Niet zo erg Ik uh, heb ook niet heel veel behoefte om te praten of zo. Dus, uh... Want je kunt ook wel raden wat hij denkt en wat hij zegt, hè? Ja, dat is ook logisch. Het is gewoon mijn eigen domme schuld en. Uh, ja. Dan ben je gewoon vooral heel kwaad op jezelf. Want hij zegt dan van, ja, dat is nou uh, de basisregel 1. Pas weggaan als het uh, schotte. Ja, ja, daarom. Nou, wat moet je erover zeggen? Ja, je kan het eindeloos analyseren. Ik stond niet stil en uh, morgen moet ik dat wel doen. Hoe ver kun je zakken kun je bijna vragen? Hè? Ik bedoel, dan loopt het al niet en dan krijg je dit ook nog. Dit is toch een scenario waar je geen rekening mee houdt. Veel, veel dieper kan het niet. kan nu al helemaal hoog, denk ik. Nou, dat is toch positief? Het denk jij zo? Al, het kan dus wel even beter worden. Nee, ja, het is wel uh, gewoon balen dat het weer gebeurt. Maar morgen, uh, ik heb gelukkig nog twee races en uh, ik wil uh, met een goed gevoel hier afsluiten. Dus uh, ik heb er nog twee keer de kans voor. Ja, Ik dacht eigenlijk, je komt een huilende Gerrits, maar dat is niet zo. hè? Nee hoor, ik heb even diep adem gehaald en uh, even, uh, even goed gebaald en uh, weer herpakt. En Oli gaat zeggen straks van de komende dagen, moet je stilstaan. Morgen dus weer nieuwe kansen voor het Gerritsen. De tweede dag van de wereldbekerwedstrijd in Astana is live te zien op internet. Vanaf half 1 op nos.nl. En Irene Wüst gaat toch bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn. Wust liet eerder weten Berlijn over te slaan... maar is dus nu van dat besluit teruggekomen. Sven Kramer en Koen Verwij hebben juist besloten... volgend weekend niet mee te doen aan de World Cup in Berlijn. TVM'ers geven de voorkeur aan een trainingskamp in Colalbo in Italië. Nou, terug naar het voetbal. FC Twente won in Kerkrade 2-1 van Roda. Roda kwam wel op voorsprong in de eerste helft... maar gaf die voorsprong naar rust uit handen. Jan Roos in gesprek met de coach van de Limburgers, Roetbrood. Na de eerste helft dacht ik van, nou, dat moet Roda gaan redden. Wat was het verschil met de tweede helft? Ja, dat we ja, geen druk meer goed konden zetten. En daardoor terug uitkwamen te lopen en daardoor ook wel weer vergaten te voetballen. Was het een beetje een mentale kwestie ook? Nee, vond ik niet, want we hebben, je hebt hier kunnen zien, tot laatst keihard gewerkt. Uh, maar ik neem aan dat je teleurgesteld bent. Ja, zonder meer. Als je voor staat en je krijgt een ruimte... Uh, dan moet je trachten ook uh, te voetballen. Daar hadden we moeite mee, maar het begint wel met verdedigen. En je zag aan hun dat ze heel gevaarlijk werden over onze rechterkant. Dat we een paar keer goed wegkwamen. We wilden het middenveld nog verzwaren... maar ja, in de eindfase herpakten we ons weer een beetje. Dat komt ook omdat je van bang ging spelen. Ja, maar dan konden zij het ook wat meer afstraffen. Dat hebben ze ook niet gedaan. Maar het is vervelend dat je... Ja, dat is het verschil met een topploeg, die, die, die zo'n goal maken, om het maar zo te zeggen. Voel je dat verschil dan, als je het hebt over een... Jij zegt dan, Twente is een topploeg, en in deze competitie, zijn jullie dat dan niet? Nee, dat voel je wel. Je ziet hoe gevaarlijk ze lopen, hoe rustig ze zijn in een eindfase voor de goal. Natuurlijk zijn ze kwetsbaar, maar daar hadden wij alle moeite mee. Uh, aan de andere kant moeten wij ook wel gewoon een 2-2 maken. En dat lukte net niet? Met Mark-Jan Fladeers? Ja, onder andere, maar ik vond die van William Pluim ook wel een aardige. Die uh, alle tijd had en uh, hem niet goed raakte, maar ja, dat is doodzonde. Uh, maar geen wanhoop, niks aan de hand toch? Nou, als je ziet hoe we ons uh, uh, hebben geprofileerd, met name de eerste helft... dat we bij Vlaag heel goed speelden en, en voorkomen... maar je bent teleurgesteld over de tweede helft... dat je terug uit komt te lopen en, en dat we dan heel kwetsbaar zijn in het verdedigen. En als je dan de goals bekijkt die je dan weggeeft... ze hebben de kans gehad, maar ja, dat is doodzonde. Ruud Brood, de trainer van Roda. FC Twente begon matig aan de wedstrijd, maar herstelde zich in de tweede helft. En daarom aan Michel Jansen de vraag wat het verschil was tussen Twente van de eerste en van de tweede helft. Ja, ik denk de energie die in een wedstrijd stopt. Dus we uh, begonnen gewoon niet goed. We wisten uh, dat Roda heel scherp en agressief zou beginnen... na de resultaten die hun neer hadden gezet. Dus daar waren we ook vol gewaarschuwd. En uiteindelijk uh, ja, heb je daar een tactisch plan bij. En dat, uh, dat voerden we niet goed uit. Het was overal half druk zetten. Uh, overal te laat. Uh, waardoor uh, Roda eigenlijk iedere keer... Uh, zeker vanuit de omschakeling uh, heel makkelijk kon voetballen. En wij iedere keer achteruit moesten. Dus uh, ja, in de tweede helft uh, pak je het op. Met, met Lucas Stagnos voorop uh, heb je heel veel druk. En uh, ja, eigenlijk komt Roda er... Uh, er niet meer aan te passen en komen ze er af en toe nog een keer dreigend uit. Maar heb je eigenlijk volledig controle. Het duurde alleen vrij lang voor ons gevoel dat, uh, dat we uiteindelijk de gelijk maken en uiteindelijk ook de de scoren. Ja. Als je de hele wedstrijd bekijkt, wel verdiend. Uh, wat was de reden om uh, Thadis op tien te zetten? En moktaar in de basis? Nou ja, allereerst uh, Mokhtar voor, uh, voor Shadrach. En ja, dat heeft te maken, Shadrach is een hele jonge speler. Uh, heeft al een keer uh, een periode gehad dat het wat minder ging. Uh, nou, toen dachten wij van, het uh, kan wel eens een stukje overbelasting zijn. Te veel. Uh, ja, men moet niet vergeten dat eigenlijk dit seizoen voor hem het eerste is. Dat hij, dat hij echt in, in competitieverband. En ook nog op het hoogste niveau speelt. Dus uiteindelijk, Jonas de deed het goed, uh, goed in de training. Uh, invalbeurt waren we vorige week ook niet ontevreden over. Ja, en op een gegeven moment uh, dan, dan is 1 plus 1. Is twee. Richting tegenstander hadden we ook zo'n gevoel met Younes uh, op, op Van Dijkhuizen. Nou, dat kon wel eens een, een, ja, een ideale match voor ons zijn. En uh, ja, vandaar uh, die keuze voor Younes in plaats van, uh, van Shadrach. En uiteindelijk Doesan op 10. Ja, dat, daar start hij. En wij willen eigenlijk dat hij daar niet blijft. Dus dan moet het een kwestie zijn van rouleren. Ja, positiewisselingen. Wat je eigenlijk vorige week tegen NEC heel nadrukkelijk zag. Ja, Alleen... Romessa mocht daar die nou ook wisselen van positie. Ja, en dat zag je, zag je uiteindelijk nu in de eerste helft niet. Maar ja, op het moment dat je zoveel achteruit moet lopen... dan kom je niet heel veel aan positiewisselingen toe. In de tweede helft zag je wel weer dat Doesan vanaf rechts ging spelen. En ja, toen zag je wel dat hij ook heel veel, veelvuldig weer in de as kwam. En, en andere spelers weer op andere posities uitkwamen. En dat is eigenlijk... Eigenlijk wat we willen. En Castaños is echt een goede spits op dit moment, hè? Ja, niet op dit moment. Dat is die al heel lang. Goede goal. Uh, Buitenspelgoal was het. Ja, ik hoorde het net. Ik heb het zelf uh, heel vluchtig gezien. En uh, ja, ik zeg bij, bij, bij twijfel zeggen grensrechten niet vlaggen. Dus in dit geval, uh, hij zal al getwijfeld hebben. Nou, valt mooi in ons voordeel uit. de Full Beliefs van de Doobie Brothers. Zondag ontvangt Feyenoord PSV, we hadden het er net al over. PSV zit in een sportieve dip, maar er is wel een lichtpuntje... voor de Eindhoven want met Feyenoord gaat het ook niet bepaald lekker. Met vorige week als dieptepunt de 1-0-nederlaag bij RKC. De goal viel pas in dik-in-blessure-tijd. Joep Schreuder in gesprek met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Zijn er parallellen tussen PSV en Feyenoord dit seizoen, vind je? Nee, vind ik niet. Zijn er parallel misschien is dat zij... Uh... Ook een aantal, of een hoop jonge spelers, misschien nog meer als wij hebben. Die ook in heel korte tijd. Uh, heel veel hebben meegemaakt. Uh, gaan spelen. Uh, Nederlands elftal. Uh, zij hebben natuurlijk. Uh, een Europees programma erbij die wij uh, nooit hebben gehad, helaas. Dus het lopen wel parallel. Maar nee, dat, ik denk dat de situatie van hun totaal anders is als bij ons. Onderschatten wij dat? Je hebt er te veel over hè, dat jonge voetballers veel meemaken. Waar gaat het dan om? Ja, het gaat om uh, iedere keer uh, alles doen om, om tot een maximale prestatie te komen. En dat met elkaar te doen. Nou, en daar horen teleurstellingen bij, daar horen duidelijke afspraken bij. Ja, en dat is niet zo makkelijk, want het gaat niet altijd maar alleen om de speler. Het gaat ook om de omgeving van de speler. Ja, en, en, en dat is niet altijd heel makkelijk te handelen voor een trainer. Koku is toch een soort uh, collega, werkvriend misschien wel. Leef je met hem mee? Zo'n zo fase waarin hij zit? Ja, ik denk dat Filip binnen een aantal maanden weet wat het trainingsvak inhoudt. En Dat is heel snel gegaan, want ze zijn natuurlijk iedereen als lovend. En iedereen uh, vond dat dat uh, fantastisch was. En we zijn vier maanden of drie maanden later en ze kunnen er niks van. En, uh, ja, dat is een waan van de dag en dat heerst daar ook. Nou was het ook geweldig aan het begin? Nou, het was heel onbevangen. Het was leuk om naar te kijken. Het was met heel veel... Initiatief en heel veel vertrouwen. En, en, en wat voor reden dan ook is dat minder gegaan. Dus daar is ook twijfel. En, en, en nou, dat zie je terug in hun spel. Maar ja, dat, ik denk dat dat logisch is voor het elftal wat zij hebben. Dat, dan zijn ze zoekende. Nou, ik denk dat het, het belangrijkste voor een trainer is om. Uh, om zo duidelijk en zo simpel mogelijk uh, dat aan te gaan. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Feyenoord-PSV, zondagmiddag. Vitesse is natuurlijk de verrassing van dit seizoen. Afgelopen zomer vertrokken de topspits Wilfried Pony en Marco van Ginkel... maar Vitesse lijkt alleen maar sterker. De aannemers voeren al twee weken de ranglijst aan... en dit weekend spelen ze thuis tegen Cambuur... dus die koppositie zouden ze moeten kunnen vasthouden. Wat opvalt is dat er nauwelijks onrust is. De sfeer is goed. Juist reden voor de coach van Vitesse, Peter Bos, om op zijn hoede te zijn. Daar schuilt dan ook het gevaar in, want het moet wel scherp blijven. En ik vind juist dat, dat die scherpte er ook wel is. Want natuurlijk is het zo dat iedereen plezier heeft... en dat er gelachen wordt op de momenten dat het kan. Maar wat nog belangrijker is, op de momenten dat het moet... wordt er scherp getraind, geconcentreerd, getraind... En wordt er verder gewerkt aan onze manier van spelen. Ja, vorige week zei je... Vitesse moet nu leren omgaan ook met het bovenaan staan. Wat dat betreft, afgelopen zondag... co in Deventer. Heeft de ploeg al een, een soort van antwoord gegeven, denk ik? Of niet? Ja, dat vind ik wel. Het was behoorlijk hectisch daar. Dan moet je rustig blijven. Nou, dat zijn de jongens gebleven. Ze zijn geconcentreerd gebleven. Zich niet gek laten maken. Niet meegegaan in, in die hectiek. En dat hebben ze uitstekend gedaan, vind ik. Je geniet als trainer? Tuurlijk. het is... Ik vond dit als speler een leuke manier van spelen. Uh, en ik vind als trainer het, het leuk om naar een ploeg te kijken. Naar jouw ploeg te kijken. Die, uh, die druk zet, die aanvalt, die die die, kort dekt, die die die in een hoog tempo opbouwt, speelt. Dat is gewoon leuk om te zien. En als je ook de kwaliteiten die wij wel degelijk binnen onze, onze ploeg hebben, De individuele kwaliteiten. Als die er dan ook uh, uitkomen, dan, uh, dan zit ik te genieten. Voor de spelersgroep van Vitesse, Marco heinovic is het toch wel bijzonder, denk ik, om bovenaan te staan. Want veel spelers... Hebben dat nog nooit eerder meegemaakt. Hoe ervaar jij dat? Het is inderdaad speciaal. Zeker voor Vitesse. Want die heeft het niet ge, heel lang niet gestaan. Maar als spelersgroep voel ik dat niet echt aan. Ik denk dat we gewoon goed bezig zijn en dat daar niet echt iemand op let. Natuurlijk is het mooi dat je bovenaan zit. Dat laat ook gewoon zien dat je heel goed bezig bent. Maar wij kijken eigenlijk meer wedstrijd voor wedstrijd. En we zijn nu weer bezig met de volgende wedstrijd. Kan thuis. Er is voor dit seizoen ook geen doelstelling op... Dit seizoen geplakt van uh, we willen Champions League halen bijvoorbeeld... of Europees voetbal halen, zelfs dat niet eens. Dat zorgt ook voor rust? Ja, inderdaad, er ligt natuurlijk geen druk op. Maar uh, je legt als team wel druk op, want je wil elke wedstrijd winnen... elke wedstrijd goed presteren. En we zijn heel jong qua ploeg, maar, qua leeftijd. Maar ik denk dat we heel volwassen spelen... En dat het zich ook uit op het veld. Goed positiespel. Veel kansen die jullie creëren. Je verdedigt ver van de eigen goal af. Je wil eigenlijk die bal ook meteen zo snel mogelijk terug hebben. Wat moet nog beter? Ik denk dat alles nog beter kan. Maar ik denk dat we vooral moeten hameren op het scoren. En daar hebben we nog wel moeite mee. Waardoor we altijd, tenminste altijd vaak in de laatste minuten nog wat moeten doen. En als je wat vaker scoort, wat eerder scoort. Dan trek je de wedstrijd eigenlijk eerder naar je toe. Heb jij al gescoord eigenlijk? Nee, nog niet. Dus het is ook aan mij om te scoren. Ben jij een scorende speler? Ik kan het wel, maar ik heb het nog niet laten zien. Ben je ermee mee bezig? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik sta niet in het veld om te scoren. Uh, mijn, mijn taak is iets anders. Een score is natuurlijk mooi meegenomen, maar mijn taak is meer om de anderen te laten scoren. Peter Bos, wat voegt hij toe aan het spel van Vitesse, vind jij? Ik vind dat Marco steeds vaster in balbezit is geworden. Uh, dat is één. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat, dat uh, wanneer we de bal kwijtraken... dat hij zorgt dat we goed staan en dat we dus uh, heel snel die bal weer terug hebben. Want als dat middenveld niet goed staat met onze manier van spelen... dan word je iedere keer weggecounterd. En als ik zie hoe weinig kansen tegenstanders tegen ons weten af te dwingen over het algemeen... dan heeft dat te maken met hoe wij met name op dat middenveld ook staan. En daar zorgt hij ook voor. Ik denk dat ik rust in het spel toevoeg en uh, het wat makkelijker maak voor de verdediging. Dat zij niet elke aanval direct voelen, maar dat het eerst via mij moet. Dus dat ik er sta. Er zit een hele goede samenwerking tussen ons. Waarom is Peter Bos, die de laatste weken natuurlijk ook steeds meer uh, positieve kritieken krijgt als uh, succesvol coach van Vitesse. Waarom is hij de geschikte man voor, uh, voor deze ploeg? Maar ik denk dat hij dat wel laat zien met hoe wij spelen, hoe, wat voor resultaten we boeken. En Dat is allemaal binnen vijf maanden. Waarom is dat zo moeilijk? Nou, omdat bijvoorbeeld Vitesse de afgelopen jaren gewend kant voetbal was. En dan moet je het volledig veranderen. En dan krijg je ook nog eens zes nieuwe spelers. Dat is niet zo makkelijk. Want je komt ook net nieuw bij de club. Dus je moet natuurlijk ook wennen aan de club. En dat hebben zij gewoon fantastisch gedaan. Nu jullie bovenaan staan, heel veel mensen zeggen... Ja, Vitesse thuis, buur. Het zijn drie punten. Maar dat zijn juist dan weer de gevaarlijke wedstrijden, toch? Een gevaarlijke wedstrijd. Ik denk gewoon dat het aan onszelf ligt als wij goed presteren... En volledig gefocust zijn en 100% geven van onszelf inzet, concentratie tonen, dat wij moeten winnen thuis. En dat zijn we ook verplicht aan, aan de supporters en aan onszelf. Zie je Vitesse in de winterstop nog bovenaan staan? Ja, maar ik denk dat we geen druk op moeten leggen. Uh, wij zijn gewoon goed bezig. En we gaan steeds beter en beter. We trainen goed. Dus ik denk dat, dat het belangrijkste is. En dan zie je wel waar je staat. Met wouldn't it be good? We hebben nog een flinke lading berichten tot het einde van de uitzending. Allereerst de, de uitslag in de eerste divisie. Bos tegen Willem 2-0-1. De graafschap versloeg Emmen 4-0. Excelsior Fortuna Sittard 2-0. Telstar tegen FC Den Bos 1-3. En Helmond Sport won van MVV 3-1. Aan kop gaat Dordrecht met 41 uit 18. Op 7 punten gevolgd door Sparta. 34 uit 18. En Willem 2 heeft er nu ook 34. Maar dan uit 19. En is daarmee derde. En de vierde plaats is voor Eindhoven. Dat heeft er 33 uit 18. Maar morgen, zondag en maandag zijn er natuurlijk nog meer wedstrijden in. De eerste divisie. Dan even kijken, vicevoorzitter Adriano Galliani stopt bij AC Milan. Galliani werkte 27 jaar als bestuurder bij die club. In die periode veroverde Milan vijf keer de Champions League en was het acht keer de beste van Italië. Milan kent een belabberde seizoenstart in de Serie A, is met 14 punten uit 13 wel eens afgegleden naar de 13e plaats. En daardoor is er veel kritiek op Gallianis transferbeleid niet laat weten pas na het beslissende Champions League duel met Ajax op te stappen. Die wedstrijd wordt op 11 december gespeeld. Als Milan verliest is het na de winterstop veroordeeld tot wedstrijden in de Europa League. En als de Duitse voetballers in Brazilië de wereldtitelvoetbal uh, veroveren... pakken zij een premie van 300.000 euro de man. Dat is de Duitse Voetbalbond overeengekomen met aanvoerder Philip Laam. Het premiestelsel is hetzelfde als vorig jaar... tijdens het EK in Polen en Oekraïne. Pas vanaf de kwartfinale krijgen de Duitsers een echte beloning. 50.000 euro. Uitschakeling in de groepsfase en het bereiken van de achtste finale... levert de spelers financieel dus niks op. Mocht de ploeg in de halve finale sneuvelen, dan levert dat een ton op. Bij verlies in de WK-finale ligt er nog altijd 150.000 euro... voor de Duitse spelers klaar. En in Duitsland werd vanavond ook gevoetbald. Hamburger SV pakte uit bij Wolfsburg een belangrijk puntje. 1-1 werd het Salhanoglu, de vervanger van de geblesseerde Rafael van der Vaart... zette HSV na 20 minuten op een 0-1 uit een vrije trap. En ruim 10 minuten later tekende de Zwitser Rodriguez voor de eindstand. Dat deed hij uit een strafschop. Bas Dost viel bij Wolfsburg een kwartier voor tijd in. En uh, Van Marwijk staat nu met HSV 10e. Wolfsburg is vijfde daar in Duitsland. Vladimir Poetin heeft de bouwvakkers en medewerkers... van alle Olympische projecten in Sochi flink onder druk gezet. Uit vrees dat sommige werkzaamheden niet op tijd af zullen zijn... liet de Russische president weten dat... Voor, dat voor iedereen die aan Sochi 2014 werkt... de decembermaand geen feestmaand wordt. Voor u begint het nieuwe jaar op 18 maart, zei Poetin. Het duurt nog 70 dagen tot de Olympische Spelen beginnen... en gelet op de actuele stand van zaken in Sochi... wordt het doorwerken voor de Russen dus. Poetin deed daarom een dringend beroep op het Russische arbeidsethos einde van deze uitzending, maar we hebben er morgen weer een heel stel. Om half vijf het sportforum met als forumleden Sjoerd Moussou van, van het AD... Joop Albeda van een paar sportbonden en Luc Blijboom van de Telegraaf... en dat alles onder leiding van Jack van Gelder. En morgenavond is er natuurlijk de langste lijn met Eredivisievoetbal. Pek Zwolle RKC is de vroege wedstrijd. Om kwart voor acht twee wedstrijden. NAC tegen FC Groningen en Heerenveen tegen de go Ahead Eagles. En om kwart voor negen dan vanuit Almelo Herakles... Tegen FC Utrecht. En meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Alleen nog dat het oog op morgen straks wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. En dus wens ik u nog een heel prettige avond. En tot morgenmiddag, morgenavond of wanneer dan ook bij een volgende Langs de Lijn.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 Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl